Goedemorgen, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Iran heeft vannacht met 300 drones en raketten Israël aangevallen. De schade valt mee omdat Israël samen met de VS de drones heeft neergehaald. Tot nu toe is één zwaargewond slachtoffer bekend. Correspondent Nasra Habib Allah in Tel Aviv gaat Israël reageren op deze aanval. Ja, dat is de vraag. Um, Israël heeft daar zelf nog geen uitspraken over gedaan. Maar wat we wel weten is dat de Amerikaanse president Biden uh, met Netanyahu gesproken heeft... en er bij hem op heeft aangedrongen om niet een tegenaanval uit te voeren. Het is de vraag in hoeverre premier Netanyahu daarnaar wil luisteren. De Amerikaanse minister van Defensie die heeft in ieder geval tegen zijn Israëlische collega gezegd... Uh, als jullie nou toch die plannen hebben, licht ons dan in, euh, betrekken ons daarbij. En dan, ja, dan zal de VS toch proberen om Israël daar, daar vanaf te praten. Vanmiddag overlegt het Israëlische oorlogskabinet over hoe ze gaan reageren op de Iraanse aanval. De Vlaamse tak van Forum voor Democratie doet niet mee aan de verkiezingen voor het Europees parlement. Daarvoor waren 5000 steunbetuigingen nodig en dat aantal is niet gehaald. De man die gisteren in een winkelcentrum in Australië zes mensen doodstak... had psychische problemen. Er wordt daarom niet uitgegaan van een terroristische aanval. De politie heeft de dader doodgeschoten. De eerste bikkels die meedoen aan de marathon van Rotterdam... zijn ongeveer drie kwartier geleden begonnen. En als ze dan straks over de finish komen... staat deze Rotterdammer ze volgens traditie op te wachten. speciaal voor jullie is hier niemand minder dan Mr. You Never Het zal de laatste keer zijn dat de lopers van de Rotterdam Marathon dit horen. Lee Towers stopt namelijk met zijn jaarlijkse optreden bij de finish. Ik liep al lastig. En dan breek je daarna nog eens je heup eroverheen. En toen heb ik ook nog mijn hand nog een keer gebroken dat ik van mijn hoomtrainder afviel. Af, af uh, ja. ja, het is wat het is. Die moet gewoon rationeel zijn. En dan zeggen jongens, uh, het is mooi geweest. Wat zei die bij op één? 30 jaar lang stond hij bij de Rotterdam Marathon. Met optreden zelf stopt hij trouwens niet. Hij gaat gewoon een tandje rustiger aandoen. Dan nog het weer. Veel bewolking, maar later vandaag ook steeds vaker zon. Het is een stukje frisser dan gisteren, maar wel droog. In het noorden wordt het een graad of 11 en in Limburg 16 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 En s'avonds ben ik naar de havenbuurt gegaan Waar alle lichten rood zijn en waar alle deuren open staan Waar is mijn beetje heen? Ik ben m'n beetje kwijt Ik heb het aan ik gevraagd en ook als geleling Aan wilde met het houten oog en Helis met het glazen been Waar is mijn petje heen? Ik ben mijn beetje kwijt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 Antonius oh, die zei, dat is de reuze mop. Je hebt veel te veel gedronken, want je pet staat op je kop. Waar is je petje? Daar is je petje. Zeg het, ga En zet je petje af. Daar was je petje. Waar is je petje? Heb je je petje bij, Alco? Nou, of heb je geen petje? Nee, die heb ik in de auto laten liggen. Oké. Okay. <laughs> ik raak ze te vaak kwijt. Oké. Okay. <laughs>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 was een knap vrouw om te zien, zal ik maar zeggen. Mooi nummertje, you don't know how.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 Every morning has moaned Because of all that trouble I see. Lives and do's and kept to me. Cares and woes have gotten been moaning. Give a grief cause been moaning. I keep them both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 En het is een mooie nummer van een cd'tje, uh, Lioness, Hidden Treasures. Komt ze, Amy Winehouse. Toil en ten young and lovely. The girl from Ipanim goes walking. And when she passes, each one she passes. Cause that would need it out walks with just like a thumb But that swing's so cool and sway so gentle that when she passes Each one she passes Go for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 Ha <laughs> ha Speelt door de Bo Hunks En ja, het is wel eigenlijk wel zonder muziekje. Lekker kort. Ja, lekker kort. Er past misschien het volgende nummertje wel bij uh, qua sfeer. Uh, Michel, uh, Michael Varenkamp en Tess Merlot. Dat is haar artiestenaam. Tess van de Zwet heet ze volgens mij in het echt. Uh, La Vie en Rose. Dat kennen we allemaal natuurlijk. Des yeux qui font baisser le mien, Henri qui se perd sur sa bouche, voilà la pente et son retouche retoucheux de l'homme au caille, j'appartiens. Quand il me prend dans.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 Changes now, no doubt about it. Just stay within yourself. You're best off without it. He comes that blues again. Gets down this lonely man.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 tuba's in the moonlight van een de LP, Ted Deadpools. Through the twilight I can hear the humming of a melancholy koon.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 Mm Hello. -hmm. Vast in het ijs Snel schaats ik de vis voorbij Want hij kijkt zo kwaad naar mij Van de zomer ving ik net zo'n vis Net zo.